Lotlewin met het NOS-journaal. President Obama van humanitaire hulp door de Syrische regering. Het toelaten van hulp maakt deel uit van het akkoord tussen Amerika en Rusland... over het staakt het vuren dat maandag inging. Obama maakt daarom nu een pas op de plaats. Hij zegt dat het bestand eerst zeven dagen moet standhouden en dat hulp moet worden doorgelaten. Een meerderheid van de kiezers willen een aantal grote operaties van de beide kabinetten Rutte het liefst terugdraaien. Daaronder zijn de verhoging van de AOW-leeftijd en de bezuinigingen in de thuis-, ouderen- en jeugdzorg. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant onder ruim 1400 Nederlanders. Kiezers oordelen over een aantal politieke kwesties anders dan voor het eerste kabinet Rutte zes jaar geleden. Zo zijn meer mensen voor het investeren in duurzame energie, vredesoperaties en ontwikkelingssamenwerking. Ook vinden aanzienlijk minder mensen dat er mag worden bezuinigd op kunst en cultuur. Acht ziekenhuizen beginnen hun proef met een nieuw bandje voor couveuse baby's om de hartslag, ademhaling en temperatuur te meten. Tot nu toe werd dat gedaan met plakkers en draden die slecht zijn voor de kwetsbare huid van de baby. Ook het verwisselen daarvan veroorzaakte veel stress. Bijkomend voordeel voor de ouders is dat ook het knuffelen met de baby dan makkelijker gaat. In Amerika is Edward Albee overleden. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Amerikaanse toneelschrijvers. Hij schreef met bijtende humor over thema's als het huwelijk, opvoeding en religie. Zijn grootste succes was Who's Afraid of Virginia Woolf... dat in 1962 voor het eerst werd opgevoerd op Broadway... en dat sindsdien wereldwijd ontelbaar vaak is gespeeld... Beroemd is de verfilming met Elizabeth Taylor en Richard Burton in de hoofdrollen. Elby, die drie keer een Pulitzerprijs kreeg voor zijn toneelwerk, was 88 jaar. En dan nog het weer, het is droog, plaatselijk kan er wat nevel of mist ontstaan. Overdag af en toe zon, in het zuidoosten, kleine kans op wat regen. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het en... DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yes. Fuck is zin know. in ZFM. ZFM. Met nu Toebak leeft. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is CFM. Toebak leeft. Precies, Toebak leeft op de radio. Fijne toestel op aanstaan. En uh, ja, het is een andere soort dag als uh, vorige week. Je moet er weer even wennen, hè? Gewoon uh, dat de zon voorbij is. Heb je dat ook een Allee. beetje? Nee, ik, ik had het gisterenochtend al... Ik ja? had gisterochtend al een beetje dat ik dacht Waar is die zon? Ja, we zijn is het verwend. verwend? Wat is het? We zijn naar weer. Ja, we zijn er gewoon echt verwend. We hebben echt een week lang achter elkaar zon gehad. En nou is het gewoon het weer wat hoort te zijn. Dus ja, ik vind het ook wel lekker duidelijk ook weer. Gewoon binnen weer wat klusjes doen. Klaar. Ik moet misschien niet aardig dingen de wat verbouwen. We moeten even kijken wat een bouwvergunning kost. Want dat begrepen dat verschillende gemeenten er wel echt de, de pannen reizen. Die, die kosten voor een bouwvergunning. Oh kijk, daar komt onze derde persoon ook binnenlopen. Uh, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik moest even zitten. een foto maken van de zonsopgang. Of zons, uh, zonsopgang. Er is helemaal geen zon. Ja. Dus nou, het is van, grijs. De, ik moest opnames maken van de disco uh, Opname... Wit Van de vogeltjes. Ik denk, hè, wie heeft er nou zijn radio aan staan? Wat? De vogeltjes? Vogeltjes, oké. Okay. Ja, wat? Huh? Het is een vaag verhaal, dit. Ja. <laughs> ja, hè. even is... koffie, word even wakker. <laughs> Ah. Dat je even weet waar het over hebt. Goed, het is de dag natuurlijk naar gisteren. Want gisteren je lekt er niet weer uit natuurlijk. Ja, ik vind het vervelend dat het is uitgelekt. Ja, het is uitgelekt. Precies, ik heb het ook over de derde dinsdag van september. Ja, week. Ja, gaat het gebeuren. En het ligt nu al op straat. Nee... Ja, ja, volgende week Goh, is het. wat een verrassing. Ja, en het is natuurlijk ook weer diegene, die irritante man. Die, die kale, die overal weer die, die, die weet los te peuteren. Wessels of zo heet hij niet zo? Uh, de ben is zijn naam kwijt. Ja, zoiets. Ja, volgens mij. Waar was het gisteren bij Jeroen Pauw schoof ja, je af aan? een dagelijkse vloggeven. Vlog heeft hij. Ja, mee. vlog. Ja, natuurlijk. Vlog, <laughs> hou niks. Hou, hou, hou over vlogs. <laughs> afgelopen week hou ik over te doen geweest. Uh, is onder Is er klaar mee. Ja, onder Boef natuurlijk. Die nergens meer optreden heeft. Overal zijn zijn afgelopen. Afgezegd, Omdat hij gewoon even flink los was gegaan op zijn vlogs. En dat is niet helemaal slim. Natuurlijk. Je gooi je eigen glazen in het Goed. Verder. Fijn dat ze er allemaal weer zijn. Vorige week was Marcus er niet. Nee. En uh, je bent helemaal uitgerust nu weer? Ik, uh, ja. Nou ja. Ja. ja de twijfel. Ja. ja. Hou het maar op ja. Hou het maar op ja. <laughs> <laughs> <laughs> een kleine ja horen ja, hier. Oké. Okay. Goed. Hierna <laughs> leuke muziek. En kijk. Dan gebeurt het ook zo weer. De American Arthur's. And the best day of my life. Oh. Dat is altijd maar weer af, Marcus. Ja, de best day of my life, dan merken wel alweer een nieuwe single uit. Als ik geloof ik dat het Hit Me heet, het, geloof ik. maar goed, dat weet ik niet helemaal zeker, want soms loop ik een beetje achter de veta aan. Het is tien minuten over acht, welkom in dit radioprogramma. En uh, nou ja, de best day of my life, als je vandaag de Telegraaf bekijkt, de voorpagina, dan zie je dus Haagse trots. Dan zie je Mark Rutte met zijn hele kabinet eromheen, trots als een paal. Want ja, wat hebben ze niet voor elkaar gekregen, weet je? Echt Echt, er is wel gewoon weer geld binnengekomen. En uh, iedereen gaat in ieder geval... Uh, 1,6% op vooruit. 1,7% trekt het allemaal weer een beetje aan. En er komt ook extra geld voor beveiliging. 450 miljoen. Ook extra voor geld voor beveiliging. Voor beveiliging, ja. voor veiligheid. Moeten we daar blij om zijn? Dat er zoveel beveiliging nodig is. Uh, ja, het, Eigenlijk niet. Het is wel een markt. Iedereen voelt zich onveilig. Dus laten we daar extra geld in gooien. Ook de zorg krijgt wat geld erbij. Dus nou, Het klinkt allemaal goed. En er waren het ook wel twijfels over de, de mensen met de uitkering wat ouder... dat die geen geld erbij zouden krijgen. Die krijgen ook geld bij. Dus nou, nou, alleen maar positieve berichten. Het leven lacht ons toe. Ja, zo moet je het wel zien. En dat heeft Mark Rutte dus voor elkaar gekregen met zijn kabinet. Oh, en met deze bloemen was helemaal op zijn knoppen. Ja, dat hebben we goed aangepakt. Terwijl, als je de economen hoort... Vooral uh, BNR uh, is daar wel goed in. Die zegt van, we hebben het te hard gesnoeid. We hadden het rustig moeten snoeien. Hadden we eigenlijk nog meer kunnen aangroeien, zeggen ze dan. Oh, Oké. Okay. Goed, ja. dat, dat zou kunnen. Ik heb daar te kort verstand van. Ik bedoel, het is goed om we dingen weg te snijden. Dan groeit het weer. Maar als je veel wegsnijdt, dan groeit het weer niet, geloof ik. Nou ja, goed, ik heb niks met de tuin. Dus uh, economie vind ik niks. En de nee, tuin snoeien, vind ik ook ik, lastig. Ik heb ook, met snoeien heb ik altijd het probleem dat ik... Of dingen wegknip. Ja? Dat, ze de, dat dan iemand die er verstand van heeft, daarna zegt... Maar waarom heb je daar afgeknipt? Dat is veel te veel wat je weg hebt geknipt. Ja, dan ja. denk ik, oké. Okay, en dan knip ik de volgende knip ik ja, heel dat? kort af. En dan is het weer... Ja, het is ja, maar je kort. moet wel snoeien. Ja. Hè? Huh? Oh. Ja, precies. Ah, maar die mensen ja, willen ook graag gelijk hebben ook, hè? Ja, Echt van, ja dan heb ik altijd zoiets van... hier, doe het anders zelf. Ja, kom even langs en snoei je dan even voor me. Dat is als het zo makkelijk is. Goed, vertel. Wat zijn er alle aparte berichten die ons ja, bereiken? Ja, een beetje wel natuurlijk. Een beetje wel. Een heel schattig berichtje. Had, want ja. er was een boer in het Britse graafschap... Gloucestershire. zeg ik het mooie. Ja. Die heeft een pasgeboren Sorry, kalfje. Welk wat? Melkplaat? Nog een keer? Ja, nou weet ik het wel. Gloucestershire. Ja. Die heeft een pasgeboren kalfje, die had, was hij al negen dagen kwijt. Yeah. Die heeft hij teruggevonden in een sinkhole. Die hebben ze dus ook in Engeland. Ja, ze hadden ook van die kalk en zo, hè? Sinkhole, jans. ja. Het dier was uitgedroogd, maar leefde nog wel. En ze noemen het kalfje dus nu sinky. <laughs> en die heeft van de dierenarts een speciaal dieetje gekregen om aan te sterken. En yeah. daarna gaat hij gewoon de hamburgers in, maar dat weet hij niet. Maar de eigenaar had de. <lacht> ja. De eigenaar had de hoop al opgegeven. En maar het mooiste was wel dat uh, toen hij hem uh, los liet komen. kwam er een hele koeienkudde naar voren gestormd. En uh, toen hij met zijn moeder werd herenigd. was de hele kudde oh, die was helemaal ontroerd. Oh, nou, hoe luid. mooi is dat? Ja, dat is echt. Toch schattig? Ik vind het wel een lief berichtje. Echt schitterend. gewoon. Ja, je ziet of de dieren. Het, het, het, het, ja, ja, het zijn en net, net mensen. mensen. Het zijn net mensen. <laughs> ja. hoor. Ja, wij het... maken, we geven er emoties aan. Hè, ja, we willen graag emotie herkennen. Ja. Dat is waar. Marcus. Nou, laten we maar een stukje muziek doen. Een stukje muziek ja, ja, ja, doen. Ja, ja, ze een hebben ontroerd, hè? He, je moet echt ja. bij komen. Ja, dat is echt van die dat is een prachtige ja. verhaal. <laughs> ik wil het niet toegeven, maar ik moest even huilen. Ja, oh, dat is waar. Oh, ik heb ja. ook iets met dieren, hoor. Zeker. Dat geloof ik ook, wel. Ja. Goed, straks onder andere ook de Zandvoortse berichten natuurlijk. En hier en daar ook een uh, nieuw plaatje... dat ik dan weer op internet heb gevonden. Onder andere zie ik blauw Zoen hier staan. Deze is de weer uit. Dan nou doen we een klein rukje uit. Vrienden in zijn antwoord. Goedemorgen, dit is Toebak Leeft met Jolande, Wilco en Marcus. Alle culturen zijn helemaal niet gelijkwaardig. De onze is een stuk beter dan alle anderen die ik ken. In ieder geval voor de vrouw, vooral voor de homo en voor de transseksueel. Voor de mensen die niet behoren tot de groep van de machthebbers. Voor de mensen die de overheersende religie niet aanhangen. Dit is Toebak Leeft. Is bood, is bood. me vergeten, maar het is het, het, is het laatste ding van Massive Attack. Met die agressieve naam, weet je wel. En uh, daarvoor de Last Shadow Puppets met Bad Habits. En de laatste muziek die de Last Shadow Puppets uitbrengt is echt al meer zoet. Dit was een van de laatste wilde platen die ze uitbrachten. En we zitten te wachten op weer nieuwe muziek van hun. Ik vind het altijd wel uh, leuk met al die echte instrumenten. vaak echt een hele orkest hebben ze erachter gemonteerd. En de laatste dus mensen vertekenen. Het heet uh, Ritual Spiritual. Uh, hier in de zaterdagmorgen, die is uh, toepakleefd. Bij de toestel op aanstaande 20 minuten over 8 en vandaag een heel groot stuk in de kletskant van Nederland over de vloggers van Nederland. En vooral de boefjes, de boefjes vloggers. Die zeg maar van allerlei ideeën hebben over, over de politie. Everybody knows I the only in this over de flikkers, zeg maar. Nou, <laughs> en die flikkers kunnen me niet gek maken. En die, die paden ga ik in de cel hebben, hebben, hebben, ge, hebben gezet. Doet me niks. Ja, dat vind, vind ik raar, Doet dat me helemaal niks. Vind, vind raar dat ze dat zeggen. Die, die flikkers. Ja? Ik bedoel, nou, ze geven ook zelf toe dat ze toch wel aardige meer dan broederliefde is. Dat het gewoon een echt, echt liefde voor elkaar is. Ja, ze waren dat dus het ook. Het op... gewoon een hele echte groep is. Dat ze echt van elkaar houden. Ja, wat was ik weer bij Jeroen Pauw? waren ze aangeschoven. Zaten ze aangeschoven met dikke zonnebrillen op. Ze wilden emotie tonen. En toen vroegen ze van... Wat, wat hebben jullie nou samen? Toen zeiden ze dit. We zijn dan samen met de groep. Met de jongeren die eigenlijk uh, meer dan vrienden zijn. Die liefde voor elkaar hebben. Broeders van andere moeders eigenlijk. Dat vind ik een beetje gek. Broeders gay. van... Al, nee, dat is, dat, nee, dat is wel weer... Uh, typisch mannen die daar dan wat achter zoeken. Ik denk okay. dat dat heel gewoon is. Ik bedoel, ik okay. heb ook zusters van andere moeders, zeg maar. Gewoon van uh, vrouwen waar ik heel close mee ben. Maar ja? daar, daar heb ik geen relatie, geen seksuele relatie oh, okay. mee. Oké, nou, ik vond het allemaal wel een beetje gek. Ja, nee, ja, dat ik wil je best dat best... graag o, vinden gewoon. Ja, ja, ja. Maar goed, dat was natuurlijk iets wat vorige week speelde. En dat ja. loopt nu nog door, Wat een heel groot stuk in de klant. Over uh, Ismael Ilgun, uh, noemt hij, uh, of zo heet hij. En hij heeft ja. een vlog. En, uh... Nog even, en die man die is hierdoor wel doorgebroken. Want nu is het ineens in een BN'er geworden. Het is een BN'er? Ja. Ja, ja. ja, hij dat, heeft een uh, markt uh, aangeboord. Ja, en, en daarna ga je dus kijken. Gaat, hier gaat er hetzelfde hopelijk mee gebeuren als met Ali B. Dat hij zich uh, inderdaad gaat inzetten nu voor de maatschappij. Dat hij denkt van, hé, hey, uh, okay. ik gaan wat terug doen. Yeah. Dat uh, gaat waarschijnlijk gebeuren. Uh, hij gaat ook. kantelen bedoel je straks. Ik denk het wel. Ja, dat zou best kunnen. Hij heeft wel het hoogste voor om straks een knuffel naar... Mark aan te worden. Maar ik heb hier ook een artikel over. Dat het schijnt dus wel dat moslimjongeren al wel minder waarde hecht aan hun geloof en hun ouders. En dat het dus langzamerhand, de mensen die hier dus al heel lang wonen... Yeah. dat een derde van de meisjes wie hun moeder een hoofdroep draagt... doet het zelf al niet. Dus okay. dat begint al te minderen. En bij de jongens gaat al een derde van de jongens minder naar de moskee dan hun vader. Dus langzamerhand druppelt het wel door van... Hey, ik heb zelf uh, een eigen wil en uh, ik bepaal zelf wel... kijk, wij zijn ook zeer eigenwijs hier in Nederland natuurlijk... ik bepaal zelf wel of ik wat afsta en zo met nieren. Want dat is oh. natuurlijk ook een uitenduswek. Ja, ja, maar, maar met het geloof ook... En uh, ja, de identificatie als moslim volgens een hoogleraar blijft wel sterk. Maar het navolgen van de religieuze voorschriften neemt af. Maar dat, dat vind ik dan wel, dan mogen ze ook niet uh, keihard uh, protesteren. Als iemand dan uh, eens een keer zegt van ja, uh, hallo, uh, je bent toch moslim? En dat ze dan heel hard piepen, als ze het gewoon niet meer doen. Want ik, ik, ik mag ook niet meer aangesproken worden op, uh, op uh, de religie, uh, de pauze, et cetera. Als nee. ik gewoon helemaal niet meer naar de kerk ga. Nee, maar volgens mij komt ook een beetje gewoon een, om iets achter te verschuilen. Weet je, ben gelovig. Mag ik dit soort dingen doen? Dat moet ik doen. Het verandert langzaam. Maar voor mij is dit gewoon een markt. Het is een soort optreden wat ze doen. Daar bij de FOMAR in Zaandam. Het is gewoon een soort optreden. Het trekt mensen aan. En die doen mee met ze optreden. Ja, en, en dat begint... loopt dan uit de hand. Maar, maar begint het nu dus echt te komen dat er mensen echt speciaal daar gaan zitten op een bankje om te kijken of wat gaat gebeuren? Nu. Nou ja, het Heb het wel je het al gemerkt? Dan nee, ben dat, je daar geweest? Ja, ik ben er niet geweest, maar je oh. leest wel dat iedereen ertoe trekt. En van elke leeftijd. Dus uh, oh. Marcus, ben je er al geweest? Nee, hoor. ik ben er. Uh, nee. Ja? Nee, ik hou niet zo van, uh, van die hangjeugd. Ja het, ja, het is echt hangjeugd. Veelt zich en niks te doen. Dan gaan daarom even kijken. Hey. Wat uh, heeft Ismaël nu weer uh, ik heb, uitgenodigd? Ik heb, ik heb, net, ik heb net, uh, net even de druk voor, uh, oh. voor dit soort zaken. Oh, maar heb je ook wel, wel op internet gekeken naar de filmpjes? Want ja, ja, uh, ja, nee, kregen ik ze heb... daardoor significant meer hits? Dat, dat zal ik. Ja, dat, dat sowieso. Want ik moet wel zeggen, ja, je, gaat toch, je gaat toch kijken. Ik, ja, ik, ik vind het tuig van de hoogste regel. Tuig van de regel, wat, ze, wat zei uh, Rut ook alweer? Ja, ja, echt. Totaal gelul. Dit is gewoon tuig van de regel. Precies. Nou, ja. Dat, dat bedoel ik, die wilde <laughs> ik even citeren. Nee, <laughs> ik ja, keur het absoluut niet goed wat ze doen, maar ja. Ja, je gaat toch de filmpjes kijken. Want je bent toch interessant. Waar gaat het nou allemaal over? Ja, dus ja, ja. maar nou moeten ze steeds... Uh... Uh, radicaler zijn dat soort films zullen ze dan nou nog trekken want op een ja, gegeven tuurlijk. moment je ja. zo wel weer hetzelfde oh. dus ja, straks ja. krijg je berovingtjes te zien misschien als ze tegen zit ja, ja. na de hand van dit was een geintje hoor, oma loopt hij maar naar huis het schrijft in Amerika al uh, echt ook zo'n uh, YouTube kanaal te zijn Daar gebeurt ook regelmatig, dat is echt het harde straatleven wordt daar in beeld gebracht en daar is deze Ismail, waarschijnlijk toch geïnspireerd werd uh, al geschreven ja, maar ja, wel dikke kans natuurlijk dat op een gegeven moment dus er zullen ongetwijfeld een hele groep agenten, de, de, de ijzeren vuist van de wet, die zullen die filmpjes echt heel goed gaan bekijken. En uh, daar dat hebben ze op dat moment bewijs. En dus dan zijn ze wel de uh, zaak. Jaar... Ja. Filmmateriaal ja. is niet heel goed bewijs. Nee? Juridisch gezien niet. Okay, omdat, je, ja, omdat, je, omdat je uh, uh, dingen anders in beeld kan brengen dan ze daadwerkelijk zijn. En dat okay. is altijd heel kan... lastig omdat goed als bewijs... Het wordt ook vaak... Uh, Tijd terug is hier over in... in um, uh, hoe heet daar? Uh, ja. Uh, was er zo'n gast die daar met... Uh, 130 of zo over de, over de weg heen oh, reed. Ja. Ja. Daar ja. Was er was ja. een filmpje ja. van gemaakt. Ja. En dan hadden ze dus ook... Ze, ze is, uh, uh, nee, ze is uh, kilometer teller en alles hadden ze gescan, uh, ah. gefilmd. En het was geen goed bewijs. Want ja, voor hetzelfde geld ga ik in een auto zitten. Ga ik op de snelweg ga ik, uh, dat filmen. Vervolgens ga ik filmen dat ik wat harder over die dingen heen rijd. Ja. En, oh ja, iemand hard... en dan kun je, gewoon, ja. kun je die beelden zo achter elkaar plakken. Dat het lijkt alsof, oh, okay. alsof jij met 130 over die weg heb heen ja, hebt gereden. Ja, ja. Terwijl... Wat is dan wel bewijs? Ik denk, ja. is het... ja, dat lijkt me wel weer een ja, dat lastig. Is la dat is heel lastig. Dat hij gewoon uh, dan op die binnen weg iets neerzetten, dat op het moment die aankomt rijden, gaan er van die tandjes uit de weg door. En dan ligt hij ja. ja. Nee, dat dan houdt blijft. hij op. Dan houdt ja, hij op. Ja, ja, ja. ja, ja oké. Okay. Het lijkt, lijkt nee, me ja, ja. echt goed voor de veiligheid. Ja, dat is, dat is echt de oplossing weer gewoon. Vroeger was het een nietje, nu is het pinnen. Ja, het nietje. <laughs> nietje door de vooruit. Ja. Ook opgelost. Ga je ook niet zo hard meer. Nee. Maar goed, straks is altijd wat te berichten. Eerst even hier uh, nieuwe muziek van Beats Baby een leuk vrolijk beentje en het is geen uh, stad meer, meer, meer, meer. <laughs> Hoewel ik wel de surfboard vanochtend alweer zag. Deze muziek past erbij. Limmerzin! Rijkt onjuist. Wit baby, hier in de zaterdagmorgen. Hoewel het geen stand meer weer, weer meer is. Uh, ja, is het toch misschien leuk om even heen te gaan. Ik zie wel de, de surfers zag ik nog het allemaal weer uh, een uh, pak aantrekken. Ja, en een, wind, Met een bord onder de arm uh, uit de bus vandaan komen zelfs ook. Dat dacht ik echt, ja, so man... Goed. Toen dacht ik, ja, die gaan het gewoon even maken weer. Hè? Boys are back in town. Wow. Het is bijna weer... Uh, ja, het is bijna ja, half. Maar half altijd even de bericht uit Zandvoort. Wat heeft er allemaal zich afgespeeld de afgelopen week? En wat gaat ze nog afspelen? Uh, ja, ik pak even de, de krant erbij. Even kijken hoor. Hier, druk op het knopje. En dan kom ik tevoorschijn. Het is dus echt een beetje... Een beetje allemaal... Niet even klot. <lacht> Ja, hou voor... je rustig Wilka, komt goed. Het wordt tijd voor Radio 2 volgens mij als ik dan nog doorga. Ja, gaat er alleen, nu ga ik er straks ook maar heen straks. Ja, en uh, ja, de plusmarkt is jarig in, uh, in Zandvoort. Uh, het gebouw uh, in uh, Nieuw-Noord staat er uh, tien jaar. En ter gelegenheid van deze uh, uh, uh, ja, gelegenheid bla bla bla... Ja? Uh, bood de uh, Zandvoort Dance Center een uh, flashmob op het uh, uh, Raadhuis Pleen aan... Dus uh, ja, ik, er staat een, een filmpje op internet bij. Ja, ik ga en, ik, ik, ga ik hem ben nu delen. heel benieuwd. Ik ga hem, Want, hem nu delen. Uh, ik heb het nog heb... niet gezien. Ik was erbij. Ja? Oh. Gisteren, jawel. Ik, ik, ik had stiekem was het stiekem uh, uh, toch wel uh, verteld. En uh, kijk, daar sta ik. Die groene jas. Maar uh, het was heel leuk. Een collega van mij wist het dat haar dochter deed mee. En uh, ja, het was echt uh, een leuke samenkomst. En ik zag al Rob Bossing staan. Ik denk, ik hoop dat hij het eventjes... Uh, Gaat filmen en zo, en dat heeft hij dus gedaan. Oké, okay, dus een flash mob... Ja. Hartstikke goed. Uh, uh, vorige week hadden we open monumentendagen. Twee, uh, ja. twee dagen uh, zaterdag en zondag natuurlijk. Toen uh, las ik niet iets over dat je ook monumenten kon bezichten. Je kon namelijk alleen in het Zandvoortsmuseum een tentoonstelling zien. En dat ging over oude gevels van Zandvoort. Die uh, moest je dan een beetje raden waar ze in Zandvoort nou stonden. En dan kon je met je fiets kon je dan uh, door Zandvoort heen fietsen. En uh, aankruisen waar je ze had gezien. En uh, waar een aantal ja. mensen waren fanatiek mee bezig geweest. Sommige mensen zijn ook al vier of vijf uur terug geweest naar Zandvoort. Of naar het Zandvoortsmuseum om te kijken van... Ja, maar waar... Waar, waar zit hij nou precies? En uiteindelijk hebben ze het toch allemaal in kaart gebracht. Ze dus krijgen binnenkort een attentie. Hey, Om dat zijn, dat okay. zijn wel hele grappige dingen. Want uh, als je zoiets gaat doen. heb je wel altijd. Normaal loop je gewoon door Zandvoort heen. En dan ga je dat doen. En dan denk je opeens. Wow, er staan eigenlijk best wel veel mooie gebouwen. Die je anders gewoon langs loopt. Ja. Dus ja, dat, dat heb je ook als je, als je in Haarlem loopt. Dan zie je al die winkelgevels. En dan denk je, hm, saai. En dan als je dan iemand met je mee hebt. Die... die op de gevels gaat letten, ja. dan ga je meeletten. En dan netje. je, jeetje, wat is het daar boven mooi, eigenlijk hè? allemaal mooi. Ja, dat is. Het valt leuk. mij altijd op, ook als ik door Haarlem loop... en de winkels zijn al dicht. En dan, ja. Daardoor ga je automatisch wat hoger ja. kijken. Okay. En ook als je er niet meer woont, want ik heb in Amsterdam gewoond... wel vlak bij de bloem, Bloemgracht. En op een gegeven moment was ik daar gewoon op de fiets... even iets aan uh, het doen, gewoon in mijn, in mijn vrije tijd. weet je, Ik woonde er niet meer. Toen dacht ik, wauw, wat een mooie gracht eigenlijk. Ik heb hier naast gewoond. Hoe... Ik heb het nooit gezien. Nee, precies. Goed, nog meer Sanders ja, Ik heb een berichtje. De politie rukte afgelopen woensdagmiddag samen met diverse partners uit. Naar aanleiding van de melding zwemmer in problemen. Volgens het protocol uh, werden hierop de Sanders reddingsbrigade, de KNRM en de dienst en het mobiele technische team met de trauma-helikopter opgeroepen. Al snel bleek wel dat de zwemmer veilig aan de kant was, maar hij landde op een grasveld aan het badhuisplein. En de aanwezigheid van de helikopter ook echt enorm veel bekijkt van de badgasten. En onze eigen vriend Roy van Buringen... die heeft dus een hele opname gemaakt... van dat hij landde en zo. En dat okay. hij weer wegging. Dat was wel, was wel leuk om te zien. Holland Casino Zandvoort bestaat binnenkort 40 jaar. En uh, dat gaan ze uh, vieren op 1 oktober. En uh, op het Badhuisplein komt een groot podium te staan... met de rug naar zee. En waar een bekend DJ... Ja, wel, wie zou er spelen? T Tjesto! Nee, nee, nee. Beken, nee bekende DJ, olympisch kampioen uh, Dennis van de Geest gaat daar een uur lang plaatjes draaien. Oh, leuk. En daarna komt ook nog Geert Jouwling, die komt oh, ook, nee. ook nog een uur lang zijn hits ah, ik, ga kijken, ik ga kijken hoor, oh, ik heb ja. hem nog nooit live gezien. Nou, ik wel wel vroeger. Ik ben aan lachen. Heel oh, ja, leuk hoor. Vroeger ja. nog iets Schagen waar hij vandaan komt. Uh, Vanaf ah. uh, 21 uur uh, kunnen gasten op het Badhuisplein genieten van uh, werkelijk knallend vuurwerk. Vanaf de rotonde. Uh, nou het wordt, wordt iets moois. De casino ja. bestaat 40 jaar. Dus, uh, 1 oktober wordt een groot feest. Dat is volgende week. Nee, over twee weken pas, ja. oh Dan moeten we het volgende week nog een keer noemen. Want dan ont, ontgaat het iedereen natuurlijk. Ja, altijd, dat is zeker. Ja. Oké, okay, nog voor het berichtje? Ik heb er wel een Sandwarts berichtje, maar uh, dan moet ik even kijken. Oh, oh heel snel. Heel snel. Oh, oh, oh. Ja, ja er is. Uh, doe maar rustig, aan, uh, doe morgen, maar rustig aan. Morgen is er. Uh, een, uh, de laureaten van het wereldberoemde prinses Christina concours treden op morgen in de protestantse kerk. Om, om drie uur begint het en om half drie gaat de kerk open en de entree is vijf euro. Oké, okay, nou goed, leuk om te weten. te berichten straks om half tien nog veel meer. En om na tien is het ook echt zitten. Het hele programma vol, maar goedemorgen Zandvoort. Goed, Blauwtsoen. Heeft de nieuws week een uit? Deze hebben we al gedraaid. Ik bedoel namelijk nou, het nummertje vier. Dat is zoen. Ik zal zeggen, dit dan klinkt veel te vrolijk. Laatsoen is altijd wat zwaar op de hand. De bal met de baard, weet je, die er helemaal in de wereldrijd door verschijnt. Je kan mij ook maskers van hem kopen. Hij heeft een nieuwe single uit die heet Between a Kiss and a Sorry Goodbye. Oh, daar kan al een hele relatie tussen zitten, hè. Tussen de eerste zoen en tot ziens zeggen. Ja, mooie muziek. Altijd een dramatisch ondertoon. Blauw zoen. En het heet, de nieuwe single heet... Between a Kiss and a Sorry Goodbye. Kan een hele relatie zitten? Ja, natuurlijk. Dat is mooi. Om daarover na te denken. Het is de zaterdagmorgen... 20 minuten over... Nee, 20 minuten voor 9. Vanuit een grijsachtig zandvoort. We hebben een mooie dag achter de rug. En het is nu gewoon lekker tijd om gewoon weer het leven op te pakken. Hè? Gewoon weer dingen te gaan doen. Ja, we een tijdje op het lijstje stond al. Ja, want je huis wordt zo rot zo, hè? Want je... Je komt binnen en je pakt wat en je gaat weer weg. Ja. Je legt wat neer en je gaat weer weg. En precies. Langzamerhand een, uh, wordt het gewoon een bende. Goed excuus. Niet. Goed excuus. Die ga ik onthouden. Ja, ja. precies. Het is waar weer. Ik heb nog iets schoongemaakt. Ja, precies. Ja, ik, ik, ik zag laatst ook een stuk op... Uh, op uh, van de, Ja, het huis... Ik heb daar zo vaak het huis schoongemaakt. Laat het huis nu maar een keer zelf doen. Dat ik echt zo van... Oké, okay. ja, okay. wie, wie hou je voor de gek? Ah, ja, in de, in de toekomst kan dat natuurlijk. Ik bedoel, we hebben al de stofzuigrobot. Ja? Tegenwoordig heb je ook al stofzuigrobot met dweil. Dus, hè? Okay. dus dan, met dan hoef je dweil. al niet meer te dweilen en niet meer te stofzuigen. Nee. En ja, misschien ja. een sensor dat die dingen automatisch terug gaan op een plek als je ze gebruikt hebt. Dat zou handig zijn. Oeh, dat Oeh, dat is is wel een, maar, ja, of is het, dat het heel uh, irritant gaat piepen als je het op de verkeerde plek terug <laughs> best. Dat zou best handig. Dat helpt ook wel, ja. En weet je, het is toch wel belachelijk dat we nog, nog steeds niks hebben gevonden voor het stof. Dat stof wat overal neerdwarrelt, weet je, dan moet ja. je weer een doekje eroverheen halen. Het is toch, toch armoedig voor dat het niet dus een apparaat is, dat je de deur in gaat doen en dat je het apparaat er zit en dan pff, alles en weg. stof en is weg. weg, opgezogen, klaar. Ja, ja, ja. ja. Dat en wel een is... filtertje erin, Er kunnen eventueel wat dingen die ook meegezogen worden, kun je naar de hand van het filter nee, afhalen. En nee, dat, dat apparaat moet een bepaalde zuiging hebben, dat alleen stof. ja. Ja? Ik vind het echt. Dat, dat, daar moeten het nog aan werken. Ik bedoel, uh... ja, je kan het met statische elektriciteit zou je dat kunnen doen. Ja? Alleen, dat is weer niet zo heel goed voor je tv en zo. Dus... Okay. Nou, ik zou ook zeggen, ik wil best het huis even uitgaan voor een paar uur. Dat ik terugkom dat het allemaal uh, dat gedaan is. Maar ja, ik vind het wel steeds dat ik Jezus. Ze toch armoedig met een doekje? Met een doekje over de lampenkap heen je gaan. Kom op, het is 2016. Bedenk er even iets voor. Ja, ik, bedoel, er iets ik heb van. even wel, ik heb een vlog te doen. Ik heb dit toch te doen. Ik moet toch. Ik moet nog allerlei <laughs> belangrijke dingen nog. Ik bedoel, ik kan dan wel weer een vlog gaan besteden. Want ik ga vandaag stoffen. Maar dat is echt heel saai. Ik, een pak ja, maar melk dat. dat pak is dat, interessant. Dat, nee, maar dat is wel wat mensen willen. Dat is, oh, dat is wel herkenbaar. Dat ze ik. oh, dat doe ik ook altijd. Met een ja. doekje: de lampenkap schoonmaken. Of, oh, dat zou ik ook eens moeten doen. Dus... Oh, dat heb je nog nooit gedaan. Dan kan je gaan bikken. Dus. Ik, ik, heb <laughs> gaan, ik heb geen lampenkappen. Dus. Ja, je hebt ze ook van metaal of zo. Of heb je alleen van die spotjes? Ik heb voornamelijk spotjes en dat soort dingen. Oh, ja. echt een ijsbouw. Ja. Ijsbouw, spotjes. Ideaal man. We geen lampen op schoon te maken gewoon, het dus nee, stof heb, komt ik daar ik binnen. ik denk: waar moet ik aan nou gaan zitten? Er zijn geen lampenkappen. Ik, ik heb twee van die, wel twee van die uh, metalen lampenkappen boven mijn eetkamertafel. Ja. Maar die zijn heel industrieel. Dus die mogen wel een beetje vies zijn. Dat, dat hoort erbij. Oh, ja. ja, dat is waar. Dat is, dat, dat is, uh, ja. Het is maar net hoe je het verkoopt. Hè? Dat, dat uh, moet een beetje friekies zijn. Nou goed, nog even echt een heel serieus nieuws. Ja. Okay. ja uh, we, we hebben uh, nieuwe politiedieren erbij. Politiedieren? We hadden, ja, we hadden natuurlijk al de politiehond. Ja. Nou, nu hebben we ook de politiearend. Mag jij een gok doen waar we die voor gebruiken? Uh. Ja, ik, ik geloof dat ik het weet. Dan mag ik het al vertellen? Ja, tuurlijk. Ik begreep dat die drones aan moest pakken of drones ja. moest brengen. Ja. Of... Uh, uh, ze, willen, ze hebben uh, uh, C-arends getraind yeah. om drones uit de lucht te pakken. Dus op het moment bijvoorbeeld dat uh, uh, Koningsdag... Uh, nou, ja, de koning en zo. Daar mag je niet met een drone vliegen uit veiligheidsredenen. Okay. Doe je dat nou wel, dan komt er een arend op je af... en die pakt gewoon je drone uit de lucht en dan vliegt hij ermee weg. Zo... So. Dus dat is uh, om, te, ja, om te voorkomen dat er dus aanslagen kunnen worden gepleegd met drones. Uh, uh, dat soort dingen. Dus dan wordt het dier gewoon ingeschakeld om de techniek uit te schakelen. Ja. Je zou denken, doe dan ook gewoon een drone naar boven die dan wel daar mag blieven. Ja, een politiedrone met een klein sirenetje. Ja. ja. ja. En die, die heb je ook. Je ja. hebt uh, speciale drones met bepaalde uh, speciale netten. Waarmee ze ze uit de lucht kunnen vangen. Okay. Alleen, ja, schijnbaar is zo'n arend toch net even uh, ja, er beter in. Beter in. Ja, uh, is lacht, sneller ook, denk ik. Dit trouwens ook komt heel leuk. Hier, komt ja? Bij South Park had je dus inderdaad een hele ja. aflevering over drones. Ja, en dan uiteindelijk nemen de politie drones het over. Ja, ja. en die, die gaan dan ook over zitten kijken naar binnen. Ja. Want ja. uh, er had er eentje had dan gezien dat die mevrouw een maar had. En, maar hij had het niet gedaan. Daarom had hij het maar in een blaadje gedaan. had hij gezegd, dan heb ik het daar vandaan. En toen moest er daarna toch maar een film gemaakt worden. Want daarom stond het in het blaadje. En het werd allemaal heel gecompliceerd. Uh, de buurvrouw, de moeder nee, van zijn vriendje. Bijzor... Ik, was, ik, was, ik was wel weg bij het drone, zeg maar. Het ja. is uh, echt een bijzondere serie altijd. De maak had het altijd volgen. Maar uh, deze aflevering ja, is echt je heel graag. Je, uh, je, uh, je hebt hem wel gezien. Nee, dat is ook gezien. niet. <laughs> Nee, ik, ik Soms het... blijf ik hangen, ik vind het af en toe wel heel grappig. Het is ook wel bizar. Het is zo bizar dat je denkt: van, nou, dit, hoe zie je dit gewoon? Nou, uh, straks meer. Eerst een nieuw beentje. Althans, ik kende het toch niet en uh, nu ken jij het ook. Uh, ik, we kennen het nu samen. Uh, take a walk. The head on the heart. it's not as bad as you think brush it off she'll call in the morning it's not Ja, De Head on the Heart. Hard on the Head. Wat is het weer nou goed, dat band? De nieuwe single van, van De Band. Ik zal even kijken of we het naar nou. The Head on the Heart. Take a walk. Neem eens een wandelingetje. Ga eens even uit je kokornetje. Kijk eens om je heen wat er allemaal gebeurt. En onder andere de afgelopen weken hoop ik te doen over Edward Snowden. Die zou gratie moeten krijgen. Er komt er ook momenteel ook een film van hem uit. Die moet ik maar eens gaan bekijken. En uh, ik heb ook al wat dingen. Uh, ik, ik wist nou precies wat Edward Snowden allemaal uh, gelekt had. Ik dacht dat het een soort Julian Sans was. Maar goed, hij heeft bij de CIA gewerkt, geloof ik. Edward Snowden heeft heel veel informatie meegenomen op een stick. Ja, hij was zeg maar een freelancer. Ja. Yeah. Hij was van buitenaf ingehuurd. En vervolgens is hij met informatie aan de haal gegaan. waarvan hij vond: ja, jongens, dit kan echt niet. En dat heeft hij naar buiten gebracht. Maar hij heeft het ook overgelaten aan uh, andere uh, aan, aan journalisten. Die hebben eigenlijk keuzes ja. voor hem gemaakt. Hij heeft het alleen maar hun afgeleverd. En uh, had het zelf misschien zelf een beetje moeten screenen ook. Hij is gewoon helemaal uit de handen geworden. goed. En hij wordt er nou verantwoordelijk voor gehouden natuurlijk. Logisch. Hij zit nou. nu in Rusland. Joh, blijf er lekker zitten joh. Rusland. Hier gaat het wel overleven hoor. Rusland nou, hoor. Want het voordeel voor hem is, is dat hij uh, een bepaalde... Uh, Rusland heeft zoiets. Ah, die vindt het wel mooi. Zo'n een, een, een vijand van de vijand zeg maar. Ja, ja. Leuk. Dus, uh, um, dus, hij zit daar denk ik wel, wel oké. Okay. En uh, maar in Amerika wil je echt niet. Uh, ja, dan wordt hij gewoon opgepakt en uh, komt ja. hij nooit meer vrij, denk ik. Hij heeft nog een klein beetje kans om uh, door. Uh, weet um, hij? Uh, uh, Osama bin? Nee, niet Osama. Barack Obama uh, een gratie te krijgen. Ha. Maar die zit nog een klein beetje op zijn stek. Dit dus ik wel een mooi worden. Ja, mooi, uh, mooi woord woord, uh, Maar goed, uh, want uh, Trump en Hillary Clinton hebben altijd wel gezegd: als, hij, als wij aan de macht komen. Dan moet hij gewoon echt hangen. Dan uh, moet hij uitgeleverd worden en dan, dan krijgt hij een gevangenisstraf. Dit kan natuurlijk niet zomaar. Ja, wat ik wel weer grappig vind is dat de, de, de, degene die. Hoe heet het? Bernie Sanders. Dat die, die, die Hillary helemaal uh, tegenwoordig helemaal accepteert. Ja? Uh, dat die dan weer er tegen is om hem uh, om ja. te vervolgen. Je kan niet met alles op één lijn zijn. Uh, dat is gewoon weer raar. Uh, nou uh, een... Weet je wat leuk is? Hier, hier staat ook: strikt genomen zijn de onthullingen die hij gedaan heeft, niet door hem zelf gedaan. hebt. Hij heeft gewoon uh, alle digitale documenten die hij had ontvreemd bij de NSA, heeft hij aan drie personen overhandigd. Ja. Zodat zij konden bepalen of het verantwoord was en of het in het politiek belang was om iets wel of niet te publiceren. Dus die drie personen die zijn gewoon eigenlijk dan ook degene. Zijn die dan nou ook opgepakt? Of zijn die nou ook? Ja, dat, dat, dat staat hier niet bij. Oké, okay, dan ben ik dan niet uh, scherp want... En het blijkt dus ook weer dat de onthulling dat de uh, NSA, NSA dus de. Onbeveiligde mobiele telefoon van uh, Angela Merkel wilde afluisteren. Dat was blijkbaar ook niet afkomstig uit zijn documenten, maar weer van een onbekende tweede bron. Dus gelijk wordt nu alles daaraan opgehangen. Ja, klopt. Ja, ja, hij is gewoon verantwoordelijk voor iets. Ja. Is hij er wel echt verantwoordelijk voor? Want ja, journalisten. hebben dat, vij, had van 20 tot 25 medewerkers van het NSE-kantoor. had hij overgehaald om hun wachtwoord te delen en met hem. Maar, <gasps> en, en daardoor is dat allemaal uh, gebeurd. Nou, maar okay. persvrijheid zorgt ervoor dat je als journalist alles wat je ziet. Of meemaakt, mag publiceren. Oh, dit is persvrijheid. Het is een moeilijke discussie. Ja, dus hij is ook echt fanatiek op zoek geweest naar informatie. Ja, dat is wel duidelijk. Interessante materie. En onder andere heeft ook Jury Assange ook nog die ook zoiets doet eigenlijk en zit ook ergens in. Zij werken samen, werken samen die twee eigenlijk. En want dat zag ik ook net ook een stukje, dat met Assange die is met hem in gesprek erover. Okay. Dus uh, ja, er gaat vast wel gewoon meer volgen. Maar het, het blijft natuurlijk zo van... als jij misstanden ziet, waarom word jij dan opgehangen... en waarom niet degene die de misstand veroorzaakt? He, dat jij inderdaad uh, dingen aan het licht brengt van... ja, ja. dit kan niet, het is uh, privacy schendend. Ja. En wij zijn dan de onwetende schapen. Ja, maar, we zijn onwetende schapen. Dit, dit, dit is weer de privacywet tegenover de veiligheid. Dat ja, net, ja, dat net, is, net, is het dat, juist. Dat, dat is de lastigste. discussie. Het ja. ja. ja. gaat om de veiligheid. En als de veiligheid moet gewaarborgd worden... worden ge, dan deze mag best wel veel... Ja, eigenlijk de, misschien wel veel, te veel. Ja, dat is de vraag. Dat is, uh, ja. dat is de hele discussie. Dat is de dat is hele, hele discussie, die, ja. discussie precies. Ja. Uh, Oké, okay, uh, uh, Mr. Jets hebben een nieuwe CD uit. Dobbelgang. Wees on Gun. looking in, is where I've always been, but the edge is where all the sparks fly. 12 jaar bestaan zal. De Mystery Jets komen uit Engeland vandaan. Je zou denken, Schotland of zo? Wat is dat voor, voor het fluitje? Wat is het doedelzak? Wat is er voor een raar muziekje erin? Goed nieuwe single, althans ik lees het net nou, iets helemaal de nieuwe single, Een Bubblegum, sorry. Dat maakt het net even uh, unieker dan andere muziek. Ja, ik heb een beetje horen erop van eigenlijk dat geluidje erin. Ik denk in de middeleeuwen zijn, we we aanbeland is Maar goed, het is een vrij jonge band tussen 2004 en al muziek, Een Bubblegum. Jonge gast is volgens mij ook van ja, precies. In die band, in die popband. Oh. Ja, al die Goed. termen, al die termen. Nou, weet je ja, niet eens wat het is. Gisteren heb ik het al een even zitten volgen. Uh, uh, Pia Dijkstra was natuurlijk bij uh, Jeroen Pauw. Het ging natuurlijk over de donorweg. is aan het veranderen. Dat gaat er waarschijnlijk nooit doorkomen. Zeggen sommige mensen, want het is toch te, te gek voor woorden, dat je, je, je geeft niks op en dan word je zeg maar gewoon leeg gehaald. ze, dan. je bent gewoon een zak donor, of ja. zo, een zak uh, organen voor iemand. Nou, dat vond ik wel echt heel bot om dat te zeggen. Maar ik heb zo iets van, ja, ik ga er al vanuit dat mijn lichaam heb ik in bruikleen. Van de zorgverzekeraar. En wees er oh. zuinig op, want als je er niet zuinig op bent, dan krijg je naheffing. Want die kant gaan we op, hè? Want ik bedoel, ja, het is allemaal wel leuk dat je denkt, mijn, mijn lichaam is heilig. O, zo jouw lichaam is heilig? Nee, joh, joh. Echt, je moet er goed voor zorgen, Want anders krijg je naheffing. De, de, de zorgverzekeraar kan niet alles gaan vergoeden voor van jou. Ben je helemaal besodemieters? Maar, dus, maar eigenlijk, wat die mensen dus zeggen, is. Ik ben te lui. Ja, dat is om, het. Om naar een website te gaan, ja. nee te zeggen en. dat ja. is het. Ja, wat, ja, maar goed, nu moet je dus uh, actie ondernemen. Want ja, je, je bent tegen. Dus dan moet je echt even zeggen van nee. Ik wil niet dat ze in me gaan snijden. Klaar. Alleen ja, dat is wel raar. Dus, je dus Dan zullen straks meer wet, wetten komen die dan zeggen... Oh, ik moet nu even zeggen dat ik uh, uh, tegen nee, daar tegen nee en daar tegen... Terwijl het, het, het ja, gaat maar, eigenlijk om ja, dat je toch ja, ja. tegen dingen moet zeggen. Ja, maar, ja, maar stel nou even voor hè, dat er, je naaste, je, je vrouw of iets... Ja? Die, die heeft niks ingevuld. Ja. En die, uh, die krijgt een uh, auto-ongeluk. En nou, jij krijgt het nieuws. Ja, ze dus heeft een auto-ongeluk, ze is overleden. Ja? ja. Nou, heel vervelend nieuws. Vervolgens krijg je direct een vraag erachteraan. Ja, de nieren zijn goed. En we kunnen daar direct iemand mee helpen. Nu, lekker Ja. Ja. Uh, ja, vind je dat goed? Uh, mag ik dat zeker dan even lezen? Dan moet je, dan moet je op dat moment, ja? moet je dus gaan nadenken... Ja. Terwijl je net te verwerken hebt gekregen dat iemand overleden is... Ja. of die dat wel of niet wil. Ja, nou ja, goed. Je moet op dat net schakelen. Want ik heb iemand verloren en ik kan iemand redden. Het gaat er heel snel. Ja. Kan ik hier twee minuten over nadenken? Halve dag, een nou, week? Twee minuten, twee minuten. Nou, twee minuten, twee minuten, ja. Ja, ja. Nou ja, kan goed. Goed. ja ik heb er al langer over en... nagedacht. Ik heb al langer gezegd van haal mij maar leeg. Joh. Ik bedoel, ja. <laughs> ja, ja, <het laughs> als je in die tweedehands troep nog wat hebt... <laughs> ik ben zelf een handelaar in tweedehands troep, dus ik bedoel... Oh, als je mijn tweede ook kan gebruiken. Ik ben voor recyclen. Kom ja, op. Ik, uh, ik ook. Maar uh, ja, ik, ik roep vooral op. Geef het nou even aan. Dat, Wat je dat, wil. Maakt, dat maakt het. Zeker ook ja. als je als je het echt niet wil. Ge, ja, nu moet je dat dan wel aangeven. Want anders gebeurt het wel. Maar geef het gewoon even aan. Dan weet, weet, weet iedereen gewoon waar hij aan toe is op het moment ja. dat je ja. onverwachts overlijdt. Maar goed, ik denk zelf dat het er niet doorheen komt. Want ik, je kan niet voor alle wetjes gaan regelen van... mensen moeten reageren, anders wordt het automatisch wordt het gedaan. Dat, ja. En, ja, dat kan voor meer dingen gaan gelden dan. Ik bedoel, hè? Als je niet zegt dat je niet afgeluisterd wil worden... moet je het even doorgeven, anders luisteren we alles van je af. Ja, maar degenen die dan zeggen ik wil het niet... die gaan ze juist afluisteren. Dan uh, heb je wat te verbergen. Dan heb je wat te verbergen. Ach. Dus dat is een beetje lastig. Dat blijft een moeilijke materie. Blijf op het rechte pad en heb oh ja. je niks te vrezen. Zo is dat. Zo is het ook weer. Nou, goed. Nog uh, meer wetenswaardigen of zullen... Uh, ja, we, we, ja, er is een uh, nieuwe Kickstarter uh, oh, okay. uit. Ah, Ja, En ja, ja. Um, het is van de, um, van de makers van Distract Go. Dat was de, de telefoon die je niet kon afleiden. Nee. Namelijk, het was namelijk gewoon een leeg telefoonhoesje. En die werd verkocht op... op uh, <laughs> nou, het was een heel dingetje. Ja. Nou, de makers hebben nu een iets serieuzer uh, iets uitgebracht. Het is namelijk een, een telefoonkluis. ja. Die je met een timer, er passen precies vier telefoons ongeveer in. Het ja. ligt er wel een beetje aan wat voor telefoon je hebt. Maar gemiddeld passen er vier smartphones in. En die doe je dan dicht. Stel je een timer in. Ja. Stel we gaan uh, gezellig eten. Nou, het duurt ongeveer twee uur. Hup, twee uur. Is je geblokkeerd? Okay. kun je niet meer bij je telefoon. Nee, oh, dat is mooi. Oh. Dat is oh. mooi. Oh. Heb je hem nu Dankjewel. ook geblokkeerd voor hier? Ja. Ging ja. je nou af? Mijn ja, telefoon ja. ligt in een kluisje en ik kan er niet bij. Nee. hij gaat af. Ik kan een heel is belangrijk... er heel belangrijk. Iets ergs. Oh, oh, ik krijg e-mail. Oh nee, wat nu? Oh, ja, echt... nee, oké, okay, prima. Maar het geeft wel dus... rust hè, als je je, je, je telefoon even uitdoet. Hoor ik ja. altijd van mensen zeggen: ja. ja, laat het even met rust. Doe je die hem telefoon. wel eens uit, je telefoon? Uh, nee, ik word niet zoveel gebeld. Nee, maar ik heb wel soms dat hij dan uh, niet meer uh, lastig aangaat, steeds weer uit. Maar dan komt dat hij dan een keer gerestart moet worden. Oké. Okay. Dan dus is hij te lang online geweest. Zijn, zijn jullie maar. verslaafd aan, aan je telefoon? Ja. Nee, ik niet. Weet je ja, nee, nee, Ik, ab lang ik niet. Absoluut. Ja. Als hij leeg is, dan voel je je echt zo. Hé, hé, hé, ik moet ja, wachten. Hé, shit. Ja. Ja, gaan we gaan hem nu maar even opladen, want volgens That's mij it. gaan we naar het finale. Ja, precies, we gaan, we gaan even <laughs> opladen. na het Ik de uur overzicht, wat er allemaal gebeurt op deze datum. 17 ja. september, ik spreek je zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...